Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Max, Verstappen, daarmee schrijft de coureur van 18 Geschiedenis. Verstappen is de eerste Nederlander die een Formule 1 race wint. En hij is ook de jongste winnaar ooit. Eerder vandaag reden de twee favorieten van het Mercedes-team elkaar van de baan. Een dag lang is er geen enkele migrant aangekomen in Griekenland. Tussen gistermorgen en vanochtend heeft niemand geprobeerd de oversteek te maken naar Europa. Dat zegt de crisisdienst voor asielzoekers. Het is voor het eerst sinds de Europese Unie mensen terugstuurt die illegaal in Griekenland aankomen. Het aantal migranten dat illegaal probeert Europa binnen te komen daalt al langer. Vorige week waren het er ruim 300. In februari kwamen elke dag nog meer dan 2000 migranten aan in Griekenland. Hackers hebben weer geprobeerd om via het interbankaire betalingssysteem SWIFT geld te stelen. Dit keer bij een Vietnamese bank, eind vorig jaar. De bank zegt dat het een poging was om meer dan een miljoen euro over te boeken. In februari lukte het hackers om via SWIFT zo'n 71 miljoen euro te stelen van een bank in Bangladesh. Deze week maakte SWIFT melding van nog een aanvalspoging, maar zonder details. Mogelijk was dat de hekpoging bij deze Vietnamese bank. In Jemen, in Mukalla, zijn zeker 25 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. Nog eens 25 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. En Heracles is doorgedrongen tot de finale van de play-offs om Europees voetbal. De club won thuis van FC Groningen na verlenging met 5-1. Na de reguliere speeltijd was het 2-1, maar de heenwedstrijd had Heracles verloren met 1-2. En dus werd de wedstrijd met een half uur verlengd. In de finale komt Heracles tegenover de winnaar van Utrecht, Pex Zwolle. Die wedstrijd is nog bezig. Het weer.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 van Nog geen 20 jaar, gewoon een wedstrijd naar zich toe. 18, trekt, ja. Ja. 18 jaar. Hey Jaap, we hebben nog uh, veel ja, we te hebben doen. Nog veel uh, meer te dit doen. Want dus, uh, uh, we willen van Dennis op het circuit. En uit... we hebben ja. natuurlijk een uh, van leeuwen. Dan heb, heb je een interview een mooi, mee verhaal, gehad. Ja. mooi verhaal trouwens. Uh, mooi verhaal. Dus dat gaan we, zo, uh, gaan we zo even naar luisteren. Want hij vertelt ook echt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 Eu de samba de cachaça é de folia Tanto ele investiu na brincadeira pra tudo tudo se acabar na terça-feira Tudo tudo se acabar na terça-feira é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 Zie me hoor, zie me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 Ja, goeiedag. Ja, want uh, het, uh, het leven gaat ook gewoon verder na een historische uh, overwinning van een Nederlander bij een Formule 1 race. Dus uh, ik zou zeggen, brand los. Ja, we zijn hier op uh, Zandvoort. Zijn we bezig met de uh, DTC, de Deutsche maken. Die hebben nog vier minuten gereden. En we zien aan de leiding daar uit uh, een Duitser uh, met de Deutsche Tourenmagencup, uh, zou je zeggen. Heiko Hammel, uh, die rijdt in de Port ja, Op de tweede plaats is het uh, uh, Kool Fietch, die in een Audi A3 rijdt. op de derde plaats vinden we terug Steve Kiers. Die rijdt in de Port Steve Kiers. Ja, dat was Willem. Even vanaf uh, Alice nog. Weer. Ja, ga door, ga door. <laughs> Meer dan nog? Ja. Ja, nee, we kregen een ingesprechtoon, dus uh, maar ga ga maar ga verder met je verhaal uh, van de DTC. Zo is dan het rode jaar Steve Tinge actief in Nederland op de sport waar daar eh organiek in de zoo die eh swirls Gisteren, met de kwalificatie deze uh, stiefvies, die ging er erg hard af in de bos uit. Uh, werd ook uh, hier naar uh, de medische post gebracht. Uh, nou, uiteindelijk blijkt dat dat toch allemaal mee te vallen. En als uh, je vandaag voor, uh, toch voor start gegaan in die uh, DTC, rijdt nu rond de uh, derde plaats met nog 2 uh, minuten 53 seconden.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 Nou, Willem is... Uh, Will Willem, wil Willem is... Willem is... Willem is, Willem is, Willem is ja, het is krookzinnig vandaag. Maar goed, laten we het allemaal gewoon hebben over, over zo direct over het overgevormd glas. Maar ja. eerst hebben we... Wie zijn ook weer, ja, dat dans, het ook alweer? Wie ziet het dan, Oh ja!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 Che idea. Quale idea? Mi m'hai detto "io massa ma pratenere a bada un super buono, un poco E poi che ha di speciale che in un altro no non c'è. Che idea. Quale idea? Non credi che lei non ci sta? Che idea. Vale idea.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 my love. This feeling that you give me, I'm reeling high above. The world seems small and silly. I look at what is left of all my disappointment. And I can't find a trace of any Stay out here till the end. Of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 ...nog niet erkende kunstvorm is of een niet erkende ambacht. Wat, wat, wat zei je nou precies, uh, ja. glas, het glasvormen? Ja, ja. Uh, met name overgevormd glas. Want we kennen glas natuurlijk vooral van glasblazen. Ja. En er zijn heel veel uh, glasfabrikanten in Nederland. En die hebben allemaal hun eigen kunstlijnen. Maar daar heb je dus een situatie dat de kunstenaar werkt in de lijn van het sponsor. En dat is vooral blazen.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 Ja, ja, ja, er zit een hele verdieping achter. Dat komt helemaal goed met het glas, ja. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Leuk om nog eens even te praten voor mijn oude radio station. I got this feeling inside my box. It goes electric wavy when I turn it on. Off from of my city, Off from of my home We flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pack.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 Willem, ben je er nog? Willem? Ik, hoef, ik hoor Willem niet. Ik hoor Willem ook niet. Ik hoor Willem niet. We uh, gaan dan maak ik, een, maak ik een mooie uh, toespeling. Ja, hoor ik wat? Ja, Willem, Willem, ben je er? Ik hoor Willem ergens op de bouw Volgens mij zit hij een broodje kroket of zo te Er nou, ik, ik, ik, ik, uh, is een programma wat aan de, aan de gang is. Ik, ik weet niet, uh, kan jij hem nog even terugzetten op het uh, programma? Want dan kan ik even zien wat daar uh, is. Want het is nu de, Kliok voor, de, de Clio uh, Benelux. Die is uh, bezig. Nou zouden we uh, ja, uh, Willem moeten, moeten horen. Maar Willem hoort ons niet.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 ZANG Die era guardano passare i per Lies en Bataccio Itreni die tot z'n... en Max Werner met Rain in May. En die regen die gaat de komende dagen gewoon echt val, hoor. Zeker weten. Goed, Zandvoort op zondag zit erop voor vandaag. Ik dank Jaap Koper voor zijn interviews. En ik dank Willem van Densen voor zijn verslaggeving. Zover dat kon. Vanaf het circuitpark Zandvoort. En ik ga hem gewoon een nieuwe telefoon voor hem kopen, want... Dat is gewoon een uh, drama. Ja, Bedongen, bedankt. Graag gedaan al. Ja. <laughs> Als laatste Elbel. A day like this. Een fijne zondag tot de volgende keer. in the morning